Niks speciaals. Niet weer man, commissaris van Oh. Laat het ons erop houden dat hij een beetje achterdochtig is. Mm. Hij ziet de demonen van de ontrouw al opduiken. Ik had niet moeten verzwijgen aan elkaar van vroeger kennen. Inderdaad, van vroeger. Wat je nu nodig hebt, dat zijn handboek van zwijn en een gezellige babbel in die volgorde. En weet ik toevallig toch wel een adres zeker waar het allemaal perfect kan. En kom, als de Josie Dat is echt een wijntje. Chateau was is niet zomaar een wijntje, Stefan. Ah, dat is net zo so terrein die ik speciaal voor u heb gekocht. Mm -hmm. Voor het geval dat je nog eens langskomt. Mm -hmm. Voilà. Langskomen. Ik heb me bijna aan het voet ja. oh, Kom zeg, mijn deur staat toch altijd voor je open? In twee richtingen hoor. Ga het oh, palen alsjeblieft zeg. Nee, nee, nee. ik vind het best gezegd. En ik was aan een opkikkertje toe. Oh, dat zijn zo van die momenten, Stefan. Moesten de kinderen er niet zijn dan? Ja, maar Leef toch in een tijd dat je de kinderen kunt meenemen? Ja, ik weet het wel maar. Hij is een vader, hè? Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is mijn vader ook wel eens mogen vertellen. Wat bedoel je? Hij heeft er in de tijd geen problemen mee gehad... om, om mij bij mijn geboorte te dumpen. Allee. Ja, mijn moeder die heeft mij alleen moeten opvoeden. Ja, maar wacht, Ik dacht ook dat dat... Die brieven. Ja. Dat hij er met mij over gesproken heeft. Ah, ja? Nou, vijf jaar geleden, hè. Dan heeft hij terug contact met mij gezocht... Hij zei dat hem spijt had over wat hij ons had aangedaan. Hij vroeg of ik hem vergiffenis kon schenken. En sindsdien is hij mij een ruime financiële toelage beginnen geven. Het een vader zoonrelatie relatie. Dat zat er natuurlijk niet meer in, maar... Nee. Laten we zeggen dat we elkaar sindsdien proberen te begrijpen. En elkaar niet al te veel in de weg hebben gelegd. Jij kon je met die situatie verzoenen. Ja, niet in het minst omdat ik eindelijk, dankzij zijn geld natuurlijk, mijn droom kon realiseren. En die was? Uitvinden! <lacht> Allee. Allee, waarom lacht u nu? Ja, Is het niet zo raar? Het vindt, allee, hoe doet je dat dan? Gaat ze dan zo achter het bureau zitten en zo denken van hoe gaan we de wereld vandaag verplaatsen? Nee, nee, nee niet allee. aan mijn bureau natuurlijk, niet in mijn atelier. Een idee dat komt niet vanzelf. Nee, dat, is, nee, nee, dat vraagt veel denkwerk en experimenteren om tot goede resultaten te komen. Ah, en is dat toch? Maar, je neemt me dus echt niet heel serieus. Ja, weet je Allee, kom, laat dan een keer iets zien. Wat heb je nu al allemaal ah, uit? Moment, ik zal eens iets gaan halen. Ik ben benieuwd hoor. Ja. Ja. Dit toestel ik je bijvoorbeeld. Ja. ja. Ik heb het een Crealux genoemd. Allee, en wat doet het? Ultrasoon geluid omzetten in licht. Geen geluid in licht, Stefan. Hè. Oh, ja. dat kan toch niet? Het, hier. het zijn allemaal bij trillingen, hè. Ja? En het, het kwam me dus op aan om de frequentie van de reine aan te passen aan dat van... Vallen... Oh, verwacht iemand. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ik ben direct terug. Hé, hey, doe maar. Ik zal niet gaan lopen. De fles is nog maar half. Die, er? Ja, maar die, die Die was daar ook bij, ja. Dat is een ander, een ander keuze, ik heb er nog wat dat zijn. Jullie rechtmatig gestuurd moeten lopen, Stefan. Jullie, Stefan, zit jij uit de sloof? Jawel, meester Barsheger, alles komt in orde. Goed, ik heb bezoek nu als ik... Goed, Stefan. goed. is niet goed. Meester Bars, goeiedag. Stefan. Wat wilt ge vrijen? Een DNA-test, Guy, van ons alle drie. Jezus. Waar is dat voor nodig? Het kan ons veel geld opbrengen, Stefanie. Hoe dan? Ja. Leg eens uit. Wel, het testament van Ludovic Krijtes. Maar enfin vrij, ja. Wat hebben wij ermee te maken? Alles zal naar Stefan gaan. Hij is de enige wettige erfgenaam. Maar dat is juist wat ik wil aanvechten! Met een DNA? Maar wacht eens. Jij wilt toch niet bewijzen dat. Ja? Zeg voort. Nee, nee, nee, nee. Dat is onzin. Gij en ik zijn de kinderen van Albert Leroy en jij van Adriaan Vinken. Ah, zeker? Natuurlijk. Waarom zouden we moeten twijfelen? Ja, maar waarom niet? Waarom niet de mogelijkheid onder ogen durven zien... dat we niet alleen een gemeenschappelijke mama... maar ook een gemeenschappelijke papa kunnen hebben? Dat we echt broer en zussen zijn, wij met z'n drieën en ook Stefan... Ja, mama mag dan al met verschillende mannen getrouwd zijn geweest. We weten toch allemaal wie haar enige grote liefde is geweest. En wie dus de vader zou kunnen zijn van al haar kinderen. Het zou kunnen, maar dat kunnen wij papa niet aandoen. Ja, het zou niet de eerste keer zijn dat notaris er wel zo'n opdoffer moet incasseren. Mama heeft hem zeker ook niet gespaard. Moeten wij daarom hetzelfde doen? Ja, maar moeten wij die oon van Stefan mooi weer laten spelen met geld van Ludovic? Ter, terwijl wij misschien maar recht hebben op, op één vierde. Alleen wat denkt jij, Guy? Daar is iets van natuurlijk, maar. Ik... Nee, nee, daar is helemaal niets van, hoort je? Niets. Ik wil niet dat papa zo vernederd wordt. Ja, maar. maar dat wordt hij misschien ook niet. Valt de test negatief uit voor ons? Dan zwijgen we over en, en. Nee, nee, nee, nee, nee. Het zou zijn dood worden. Ik heb het zelf gezegd. Mama heeft hem niet gespaard. Hij heeft nauwelijks een vrouw bij haar gehad. Hem nu met de mogelijkheid confronteren dat zijn kinderen zijn kinderen niet zijn... ...dat is mij dat geld niet waard. Maar het gaat over miljoenen, Stefanie. Al was het met al het geld van de wereld, dan nog niet. Vadermoord heeft geen prijs. Hoog naïef, het verdomme. Liever naïef dan pervers. En hoepel nu maar op, Freya Vinken. Voilà, we al terug. Iemand speciaal? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Leurder? Ja, mijn steunkaart voor het Bal van de pompiers. Oh. Goed, zullen we het dus over iets veel belangrijker hebben? Oh, nee, doe ik geen andere uitvinding. Nee, nee, nee. Mijn andere, ik. Jij. Ja. Oh, Stefano, ik heb u al gezegd. Uw dat... man heeft gelijk als hij denkt dat ik u niet alleen omwille van, van, van mijn vader heb opgezocht. Oh,